Uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Myanmar is verder opgelopen. Het militaire bewind in het land meldt ruim 1600 doden. De humanitaire hulp in Myanmar komt nog maar moeizaam op gang... door schade aan de infrastructuur, zoals wegen en vliegvelden. Het internationale vliegveld van de hoofdstad Nepjido is gesloten... omdat de verkeerstoren is ingestort door de aardbeving. Meerdere landen hebben inmiddels hulp toegezegd en ook gestuurd... Ook de Verenigde Naties maken geld vrij. Hoe de internationale hulp gecoördineerd moet worden, is nog niet duidelijk. In Myanmar woedt een burgeroorlog. De machinist van een graafmachine is tegen de Maasbrug in Gennep gebotst. De man raakte licht gewond. De brug in de Limburgse plaats is zwaar beschadigd geraakt door de aanrijding. Volgens de regionale omroep L1 werden ook twee voorbijgaande auto's geraakt door de losgeschoten bak van de graafmachine. De brug is onderdeel van de Provinciale Weg N-264. Die is afgesloten tot alles is opgeruimd... en vastgesteld is dat de brug veilig is. Een schip van de Zonnebloem is zwaar beschadigd geraakt... bij een aanvaring met een vrachtschip op de Rijn in Duitsland. In de romp zit nu een groot gat... en waarschijnlijk kan het schip een lange tijd ook niet varen. De Zonnebloem gebruikt het schip voor vaartochten... voor mensen met een handicap. Tijdens de aanvaring waren er zo'n 150 mensen aan boord. Een vrouw die als mascotte werkt voor Manchester City... doet aangifte tegen speler Erling Haarland. De spits zou haar tijdens haar werk een klap in het gezicht hebben gegeven. De vrouw zegt dat de club amper heeft gereageerd op het incident. En haar contract werd kort daarna ook niet verlengd. Het weer nog, het is droog en de zon wordt afgewisseld door wat stapelwolken. De temperatuur ligt rond de 12 graden. Vannacht neemt de bewolking toe. Morgenochtend valt vooral in het oosten regen...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 Daar ben ik nachten, hou ik van jou. Je lacht naar mij en zie je dan hoe je straalt. Dat maakt me heel erg blij. En blijf zoals je bent je hele leven. Ik hou steeds meer van jou. Jij bent mijn hele Blijf altijd liefde geven Jij hoort bij mij Ik hou steeds meer van jou Altijd in mijn gedachten Alle dagen en alle nachten Hou ik van jou Zie Rock and roll radio, snel maar haar in de gel, Ik moet er tussen uit. Oh, ik ben me ga ik door het geluid. Yeah, ik leef maar in de keer, dus weet ik wat ik doe. Maar mama geel van ben je leven smoede Raarbij maar gaan yes, I love you too. Schud ik op mijn bij naar de eerste bar. We stellen whisky aan de rocks, m'n haar nog in de war. Yeah, dit je wat de fuck is, dat alles wat je kan Draai wat alles voor een tricky man Dat maakt niet uit, want ik grijp je nu meteen. Want als ik jou zie staan, oh wat ben je fout. Want als ik jou zie staan, krijg ik een Spaans benauwd. Je yeah, staat te shaken op mijn benen, maar crazy in mijn borrel En jou zie ik zegt, straks een rock and roll. En als ik jou zie staan, oh je bent zo stout. Ik gooi je naar rechts, ik smijt je door mijn rocking legs. Well, that's alright, want we gaan er nu vandoor. Want als ik jou zie staan, oh wat ben je fout? Want als ik jou zie staan, krijg ik het spaans benauwd. Yeah, staat er zeker op mijn benen, wat race je in mijn bol. En jou zie ik seks, drugs en rock and roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout. Het Spaans benauwd Jij yeah, staat te schreken op mijn benen Of crazy in mijn boom En jou zie ik zegt Straks a rock and Want als, staan, oh, Want als ik jou zie staan Oh je bent zo stout Want als ik jou zie staan Oh je bent zo stout Want als ik jou zie staan Oh je bent zo stout Yeah Komt nu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 Je spijt. want je bent me kwijt, Pas achteraf krijg je spijt. Alle clubje op club partij, alles hoort erbij. Kom maar, loop maar achterna met je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel, met je loens blik. Naar de vrouwen in een dik. Je allerbeste raad en je dronken kameraad. Met een warme liefde straan, met twaalf tank en de pols zonder naam. Met het mes op je keel, met mijn partendeel. je vuur en je vlam en de hele Je, yeah! oh. Zijn de we weg met de vijand en zijn houten kanon. Met toeters en met ballen en een hele grote trom. Met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie. De hoop op de vrede, met witte kan niet wie.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 Zullen we nog één keer praten? nu we nog één keer lief beschad? Zullen we het nooit vergeten. We hebben toch een mooie tijd gehad.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 Heb een goede vriend gehad. Adios, mijn vriend, dat heb jij toch niet verdiend? Bestel. Er liggen bloemen op de straat Waar jij toen anderen ging helpen Maar voor jou was het te laat Er werd nog lang over gepraat Maar verandert er wel iets? Als je voor je plezier naar de stad gaat en daarna moet sterven voor niets. Adios mijn vriend, dat heb jij toch niet verdiend.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 Dat zijn boord die... Maar ik snap niet goed waarom. Omdat je mij in al die jaren mij toch alles zeggen kon. Verberg je ergens in je hart dan toch misschien een stilgeheil. Maar ik vind dat jij echt eerlijk en oprecht moet zijn. Vraag die jou alleen, ik voor de waarheid graag. Draai er niet omheen, zeg mij meteen, lief ze nog vandaag. Vraag die jou alleen. Zeg me het is niet waar. Zodra je alles zegt, dan ben ik de waarheid. En ben ik met jou klaar? Vraag die jou alleen. Ik koer de waarheid graag. Draai het ritme van zangvors op 106.9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 Kijk Toch met mij Zie je het draaien?